Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Bij een Israëlische luchtaanval in de stad Rafah in het zuiden van Gaza zijn vier Palestijnse agenten omgekomen. Acht agenten raakten gewond, dat zegt de politieautoriteit in het gebied. Ook zijn er twee doden gevallen bij een Israëlische luchtaanval in Gaza-stad in het noorden, en nog eens twee in een verstedelijkt vluchtelingenkamp in Centraal Gaza. Een van hen zou een medewerker zijn van ANRA, de VN-organisatie voor Palestijnen. De gevechten in de Gazastrook zijn nu het hevigst in Rafah en in een wijk in Gazastad. Pro-Palestijnse demonstranten voeren actie bij de Kromhoutkazerne in Utrecht. Dat is het hoofdkwartier van de landmacht. Ook zit daar de directie, materieel en diensten van de landmacht. De actie begon met een groep van zo'n 50 betogers. Daar hebben zich later enkele honderden demonstranten bijgevoegd, meldt RTV Utrecht. Volgens de demonstranten financiert Nederland de oorlog in Gaza door wapens voor defensie te kopen van Israël. Zo'n 40.000 Oranje-fans zijn in Berlijn voor het EK voetbal. Nederlands elftal speelt daar vanavond de kwartfinale tegen Turkije. Rond deze tijd begint de Oranje-mars van de fanzone naar het stadion. Turkse fans zijn al begonnen aan hun mars door de stad. Op een aantal plekken veroorzaakt de eerste zomerstorm van het jaar overlast, vooral de harde wind leidt tot problemen. In Leiderdorp viel een boom op een huis en in de buurt van Haarlem vielen vijf kinderen in het water toen hun zeilbootje werd getroffen door een windvlaag. In Noord-Holland, Flevoland, Groningen, Friesland en op de wadden geldt code geel. Daar is kans op windstoten tot 100 km per uur. De weerswaarschuwing geldt nog tot 8 uur vanavond. Het weer verspreidt over het land enkele buien en dus een vrij krachtige tot harde wind. In de avond neemt die wind in kracht af.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 Zo, en ik zou zeggen allemaal een hele goede middag Hier is hij weer ondergetekende Vindt Hij hier al allemaal vanaf, vanaf de tolweg de 10a natuurlijk. En daar zijn we weer. En, en, en, we gaan even een, een doorstartje maken met Peter Manier en Amsterdam, daar ben ik geboren. Kijk hier voren, daar ligt nog een plaatje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 Amsterdam van toen en van heden is een stad met de tijd meegegaan, maar in mogen dan ligt mijn verleden en al. Ademloos en oriënlijk. Ja, Of hoe je dat ook uitspreekt. En we gaan nog één uh, plaatje draaien en daarna gaan we naar uh, Frankie. En, uh, we zitten hier nog een beetje uh, ja, eigenlijk uh, te kijken naar uh, de Formule 1. En uh, hoe staat het ervoor op? Uh, Verstappen? Ja, nog niks bekend, Fred? Nog niet? Nee, ik zal even bijpakken. Nog niks uh, bekend. Oké, okay. zo dadelijk uh, is het bekend. Dan laten we het weten. Dan, uh, dan gaan we nog een lekker plaatje draaien. En dan gaan we naar Frankie. Moet ik zeker zo van Hey, Na, na, na hey, hey, hey, Na, na, na Gaf een concert in de melkweg Maar zij stond niet in de zaal Geperkt in honderden stories Maar stond niet op haar verhaal haar Nee, ze wil ze niet horen. Ooit luistert ze misschien. Als er duizenden liedjes die gaan over haar. Als zij ze niet bezig, wat zijn ze dan waar? Ze kan het iedereen kiezen, op een dag sta ik daar. Op een in haar lijstje aan het eind van het jaar. Klink is over eh, eh, eh over, na, na, na, Op een dag en al mijn liedjes goud Maar zij is platina Wat ik ook schrijf op mijn kamer Als staat mijn hart op papier Het lijkt er weinig uit te maken Zij checkt alleen top 40 muziek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 Als oh, zij ze niet meezingt, wat zijn ze dan waard? Nou, daar was hij dan, Mark Floor. En hij had het over dat duizenden liedjes. Dat is heel veel. Ja, dat is heel veel. Ja, ja. Duizenden liedjes. Ja, ja als, ik, als ik op mijn computer kijk, dan staan er meer dan duizenden. Oké, okay, oké, okay, oké. Okay. Nou, we hebben de, de uitslag van de kwalificatie voor de race van morgen. Ja. En, en ja, die ziet er anders uit dan verwacht hadden, Want uh, Max Verstappen komt daarin niet in de top drie voor. Dat is verrassend. De eerste plek is voor uh, Russell, tweede is Hamilton en de derde plek is voor Norris. Dus de Mercedes, uh, die komen eraan, die doen het heel goed. En uh, Verstappen moet uh, genoeg nemen met de vierde plek. Nou, uh, we hebben alle vertrouwen, laten we het zo zeggen. Zeker, de toch? race gaat hij dat oplossen. Ja toch? Toch? Zeker. Zeker weten. Wel uh, plezier aan jullie. Ja, dankjewel. Oké. Okay. Entertainment for You, Zaterdag gast. Finkie, goedemiddag. Hele goeiemiddag. Ja, daar zijn we weer. Ja, ja heerlijk. Weer met een nieuwe single. Klopt. Ja. ja en uh, is het ook zo dat je niet kan slapen? Of, uh? Ik heb hem uh, ja, autobiografisch geschreven inderdaad. Dus uh, ja, dat klopt. Ja, en, uh, dat, uh, dat, ja, Vertel eventjes hoe is het eigenlijk tot stand gekomen dan uh, deze single? Nou ja, eigenlijk, uh, nou ja zeg, ik schrijf alles een beetje autobiografisch. Ja. Uh, dus ook zo uh, ja, deze. Ik... Uh, Best wel vaak dat ik uh, s'nachts wakker lig. dat ik niet kan slapen, uh, dat er heel veel dingen in mijn hoofd spelen, van ah, ik moet dit nog doen, of uh, teksten die ik wil schrijven, of liedjes die ik wil maken. Maar ook uh, privé heel veel dingen, dat je denkt, oh ja, ik moet dan moet ik mijn auto nog wegbrengen voor de keuring en dat soort dingen. Die kun je heel, heel lang uh, wakker houden. Ja. En zo ook uh, de avond dat ik deze single schreef, ik lag weer wakker en ik denk, draai, ja, draai, ik wil, ik wil slapen. Ik, zag het, uh, ik ging om tien uur naar bed en ik zag het half één worden, ik dacht, ja, misschien moet ik hier gewoon een keer een liedje over schrijven. En dacht ik, nou, als ik dat idee toch heb, waarom niet nu? Dus uh, ik ben uit bed gesprongen, ik ben uh, achter de computer gesprongen. En ik heb het liedje geschreven. Ik ben helemaal nog bezig geweest? Nee, ik ben, uh, de... ja, eigenlijk ging het nog vrij snel. Ik denk, een okay. uh, uurtje, anderhalf uur was het hele, het hele idee klaar. Met, uh, met uh, uh, ja, het opzetje voor de muziek en alles erbij. Dus uh, okay, ja, ging het ging vrij dat vlot. Je, ja, dan, ja. Dan behoorlijk vlot. He? Ja, dat is wel voordeel, <laughs> vaak wel het voordeel. Als je uit uh, eigen, eigen bron put met, met het schrijven van teksten. Ja. Dan, uh, dan komt het er vaak heel gauw, uh, heel gauw uit. Dus, uh, ja. Ja, hey, en uh, dadelijk uh, gaan we hem eventjes uh, tegenwoordig brengen, natuurlijk. Leuk, ja. Uh, ik heb natuurlijk uh, nog wat singles uh, hier klaarstaan. Uh, mm -hmm. Waaronder uh, Dansen op de Daken. Ja. ja, mijn allereerste single die ik uitgebracht heb. Uh, eentje die het op Spotify heel erg leuk doet. Een uh, ja, vrolijk up tempo nummer. Uh, eigenlijk over het volgen van, uh, van je dromen. Het najagen van je dromen. Ja. Ja. Dus, uh, en dat, dat is bij jou gelukt, of? Uh, ik ben er nog mee bezig. Oh, ja, ja, nog ja, mee goed, bezig. Uh, we zijn hard op weg. Deze single is denk ik... Uh, nou ja, dat is de eerste die ik uitbracht. Dus dat is 2020 geweest, denk ik. Ja, net, uh, ja. net na de corona-uitbraak. Dus uh, ja, maart 2020. Uh, sindsdien hard, uh, hard aan het werk om, uh, om een beetje naam te maken natuurlijk. Nou, ja. Ja, het uh, gaat niet van de een op de andere dag. Maar, uh, nee. Dat ja, zouden we wel willen. Dat ja, zouden we graag willen. Ja, goed, de, de, wie weet, tegenwoordig met TikTok is er natuurlijk van alles mogelijk. Ja. Maar voorlopig uh, nee, ja, blijven we lekker doorrommelen. En uh, ja, merken we wel dat, dat je steeds vaker uh, herkend wordt op, uh, bij stations waar je komt. En uh, dat, dat de liedjes wat vaker gedraaid worden. Dus we gaan de goede kant op, maar uh, we zijn er nog lang niet. Dus we blijven lekker uh, doorwerken. Ja, en vooral dan, uh, dromen. Ja, want de eerste keer dat je hier was, was met uh, Goldie, hè? Klopt, ja. De sterren, de sterren staan, goed. staan goed. Ja, ja. En, uh, ja. De, mooie, de mooie singles had je toen nog laten persen. Klopt inderdaad, ja. ja toen, uh, eigenlijk, uh, de laatste drie singles heb ik dat niet meer gedaan. Want uh, ik heb thuis denk ik, nog een stuk of uh, nou, 500 singles liggen voor totaliteit. Uh, die ja, waar je toch niet meer vanaf komt. Dus dat is eigenlijk best wel zonde. Dus uh, nee, ja, tegenwoordig doen we alles lekker digitaal. En uh, ja, iedereen heeft het allemaal in zijn computer zitten. Ja, kun, dus, uh... Wil je er wel vanaf? Want... <laughs> ja, nee, niemand wil ze hebben blijkbaar. <laughs> nou, uh, uh, uh, ik, ik vraag het me af, want uh, als ik toch rondom kijk, uh, in de supermarkt waar dan ook, uh, staan toch. Uh, ja, de, de, de LP's en zo staan er ja. toch te kopen van uh, diverse artiesten. Ja, precies, van diver, diverse artiesten met, uh, met grote namen inderdaad. Met, de, met grote namen, uh, dat ja, sowieso. Ik denk ja. dat uh, de meeste mensen die, die onze LP wilden hebben, dat die die we hebben. Dus uh, ja, ja goed. Want, uh, Vroeger was jij ook in de zin van uh, Lange Frans natuurlijk. Ja, ja, dat is een beetje waar ik begonnen ben inderdaad. Ja, ja. Ja, want, ja. hadden jullie ook samen uh, nog, nog nummers gemaakt of... of? Met Lange Frans? Of, we, of, we schreven, of... nee Nee, nee, nee, nee, nee, dat nee. Dat niet? Nee, nee, nee. Ik heb uh, met Lange Frans helaas nog, uh, nog geen nummers opgenomen. Wie weet in de toekomst ooit is... Uh, hè, blijven dromen, zeg ik. Ja. Uh, nee, goed. Zo, we, we ken, ik ken hem. Ik ken hem van, uh, hè, maar niet van de ja, zo goed dat ze zeggen... van nou, We gaan samen nummers maken. Ja. Ja, wie weet, als ik hem ooit een keer door mag breken... dat het dan wel uh, voor hem... Uh, ja, er was uh, enige tijd nog een hoop dat hij met baas bij uh, nog, nog zou optreden. Voor mij is dat ook één keer gebeurd. Nee, volgens mij treden ze wel, uh, wel af en toe nog samen op, inderdaad. Toch? Alleen uh, ja, ja, ja, ja, ja, zeker. Dus uh, dat, dat is er wel weer. Dus ja, wat dat betreft is voor mij ook weer minder kansen. Nee, maar ik zie dat hij de laatste tijd ook erg veel, uh, veel uh, singles met anderen opneemt. Uh, ik zag laatst met Edo Baren, zag ik dat hij een, een singeltje gaat doen. Een Nederlandstalige zanger. Uh, ik zag dat hij met een uh, bolletito Dat is dan weer een, een rapper waarmee hij een uh, singles ja. heeft opgenomen laatst. En nog een paar aantal Dus hij is wel uh, ja, heel druk het is bezig. Hij is, dus, uh, uh, hij is behoorlijk bezig in de, in de woonwagen. Uh, ja, ja, ook inderdaad. Heel veel muziek om weg zeg zeg gedaan, natuurlijk. Ja, uh, ja, ja, ja, ook inderdaad. Ja. Ja, dus uh, dat, uh, nou ja, ik bedoel... De kansen zijn niet, eh, niet verkeken. Nee, natuurlijk niet. Nee. Maar, maar voor, voor, voor nu doen we lekker gewoon alles op eigen kracht. En ja. uh, lekker eigen singeltjes blijven maken. En dan zien we wel wat er op ons pad komt. En uh, ja, goed, samen met Goldie een singletje gemaakt. Wat het heel leuk gedaan heeft. Ik denk dat het op, uh, Dans op de Daken uh, en, en die het echt wel twee, de beste, twee beste singles zijn. Ja. En uh, die heeft het, ja, Dans op de Daken heeft het heel erg leuk gedaan op Spotify. Ik denk 380.000 streams. En... Deze heeft dan iets minder. Dat heeft ongeveer de helft, 170.000 streams. Maar die heeft het op radio echt heel erg leuk gedaan. Ja, en, uh, ja ook uh, ja, landelijk ik, ik, ook. Ik bedoel, met Goldie, uh, ja, die, die draai ik zeker nog regelmatig. Ja. Dus, uh, en ook uh, de, iets met feesten was het. Uh, Tijd voor een feestje heb ik gedaan. Tijd voor een feestje, ja. Dat ja, ja. ja, ja, is ook een van de ja, singles. Ja. Dat zijn toch wel de, de, de twee singles die het meest voorbij komen. Oké, okay, leuk, dat ja. De, ja. Hey, maar we gaan eventjes uh, luisteren naar de Dansen. Op de daken. Leuk! Danzen, danzen, danzen, danzen. Al, al maandenlang zit ik in de sleur, de laatste tijd mis ik mij nu En ik weet niet wat ik kan doen, maar ik kijk naar het gat van de deur. Zit op mijn werk, wist dus dat het moet, en dan zou ik hier weer gaan voor goed. Zie Denken, maar niemand die het doet en alleen het idee dat ik zo lang moet Dus ik zeg, hey, ik ga mijn droom achterna Ik weet niet of het lukt, maar het proberen is het waard Dus ik zeg, hey, hey, nee we zijn nog niet te laat Ben jij mijn kerst op de taart? Want je lacht als ik vraag De wind waait weer door mijn leven. Hoe, hoe maar beter dan ooit tevoren. Sta weer open voor nieuwe liefde en het liefst tot over mijn oren. Maar mijn gedachten werd geblokkeerd en ik de hoop opnieuw had verloren, kreeg de wereld ineens een kleur. En ook verworn het de grijze wolken. Zolang de zon mag blijven schijnen zal je mij niet horen klagen Het volgen van mijn hand, dat gaf me antwoord op de vragen. Wat is er? Hey, ik ga mijn droom achterna. Voor ik het wist was ik al weg Je moet eens kijken waar ik nu sta. Wat kan ons het schelen? Wat kan op de daken. Ja, yes, ja, ja. Ja. Heb je dat ook gedaan of, uh, vroeger? Of, uh, <laughs> nou, ik, ik, ik klom wel op de, op de daken. Meestal ja, ja, ja. voetballen en ik scho ik, uh, iemand schoot de bal uh, op het dak. Dan, uh, ja, ik, dan was ik wel de eerste die erop klonk, inderdaad. ja inderdaad. Nou, ik, ik was ook zo'n rat inderdaad ja, die uh, ja. overal klomt. Uh, <laughs> Ja, ook voor de lol natuurlijk. Ook, en, uh, zeker, ja, ja, ja. Ik heb wel eens op een dag gestaan dat ik denk van, ja, maar hoe kom ik nou naar beneden? Want de, de, de, ah. de regenpijp was gebroken. Oh, dat, dat is niet handig, nee. Ja, beneden kom je wel, maar hoe kom je beneden? Ja, hoe kom je beneden? Ja, dat, ja. Beneden? Ja, dat, ja. Was, uh, dat was toch wel eventjes uh, een moment dat ik dacht van, misschien moet ik daarmee stoppen. Een ben benauwd, ja. <laughs> Wanneer was dat, vorige week? Nee, nee, gelukkig nee niet. <laughs> nee, nee toen, uh, toen was ik nog uh, lenig en uh, heel erg actief. Oké, okay, ja, nee. Uh, dat dan... is, uh, ja, eenmaal de vijftig gepasseerd ben, dan uh, wordt het toch wel wat minder, uh, moet, moet ik zeggen. Moeten we allemaal <laughs> aan geloven, dan, uh, ja. Hé, hey, maar, um, ja, dansen op het dak, uh, nou ja, geweldig, uh, geweldig nummer eigenlijk. Ja, nou ja, dankjewel. En, uh, <laughs> nee, maar ik denk, ik denk dat, het, uh, dat het toch wel een nummer is wat, uh, wat een klein beetje onderschat wordt er wel. toch? Ja, ja, goed, uh, ik, ik hoop het. En uh, ik bedoel, het liedje is er, het, het ligt er, het is... Uh, online. En je weet niet wat er nog mee kan gebeuren. Uh, ik bedoel, tegenwoordig, uh, ik zei met TikTok, uh, ja, is, is alles mogelijk. Ik ja. zie het nu met Yves Berensen die uh, een jaar geleden een liedje uitbrengt. Uh, ja, die, terug in de tijd. En ja. uh, dat, dat is nu een jaar later ineens, nu pas, een hit geworden. Ja, omdat, er, uh, omdat het op TikTok gedeeld wordt. En, uh, ja, dus het kan zomaar zijn nog dat het, uh, dat ja. het uh, ja. nog iets mee gaat gebeuren. Ik hoop ja, het. En, uh, ja, volgens mij heeft hij dat ook weer eventjes uh, een beetje opgefrist, uh, zoals dat heet. Ja, ja, ja, goed wat ik zeggen, toen een jaar geleden hebben ze het uh, uitgebracht, heeft niet ja. heel veel gedaan. En uh, joh, er, zijn, er zijn wat mensen die dat delen op TikTok. En uh, ja, ineens is het gewoon een hit. En ja. scoort hij alsnog uh, daarmee. Ja. Ja. Jij bent ja. ook actief, of, uh, actief op TikTok? Ja, ja, te, te, te weinig eigenlijk. Ik heb wel een account, maar uh, ja, ik ben er nog niet echt helemaal in verdiept uh, hoe dat precies werkt, et cetera. Dus ik ben al blij dat ik uh, mijn Facebook en mijn Instagram uh, kan onderhouden. Ja. Dus uh, ik ben een <laughs> beetje van die tijd, zeg maar. Ja, ja, ja. Uh, dus ja, dat, dat, ik, doe, ik doe redelijk wat op, uh, op Instagram. Maar uh, ja, goed. Ik, uh, ik zal het niet ontkennen dat het handig is om inderdaad uh, TikTok ook uh, te ja, bestuderen. Ja, uh, is, erbij is momenteel, momenteel natuurlijk heel erg populair, inderdaad. Zeker. Ja, Instagram wordt toch ook nog wel uh, vrij veel uh, gebruikt. Ja, maar ik denk dat Instagram ook weer voor... een. ...andere generaties en TikTok weer, denk ik, voor ja, de generatie die, die je zou moeten hebben om, zeg maar, het be te bereiken wat je wil. Want je ziet echt bij TikTok, niet alleen met muziek, ook gewoon uh, toevallig uh, was ik vandaag bij mijn gitaarleraar Die is, uh, zit in de Jordaan en boven zijn uh, shop, of boven zijn uh, ruimte, ja. zit een, een bakkerij. En die bakkerij is ooit een keer op TikTok aangeprezen door een, door een bekend persoon. En daar staat nu gewoon elk weekend staat daar gewoon een hele, hele dikke vette rij. Ja, gewoon ja, steeds ja. weer en weer. En als je dan kijkt naar wat ze nou echt verkopen aan broodjes... denk je, nou ja, de bakker bij mij op de hoek. Moet ik, moet ik dan denken aan, aan die bekende uh, friettent in, uh, in Amsterdam? Nou ja, ook, bij, het, uh, is ook zoiets, uh, inderdaad. Ja, ja, ja, inderdaad. Zoiets, inderdaad. Ja, uh, ja dat soort dingen. En die, die, ja, die gaan helemaal booming door, door, door, door TikTok natuurlijk. Ja. Dus ja, je kan niet ontkennen dat het, uh, dat het zeker helpt. Uh, het werkt, helpt. Ja, Het werkt, ja. het werkt. Dus, uh, ja, nou ja, in ieder geval, uh, we blijven uh, je volgen. Ja, leuk. Ja, nou, ja. Hey, um, even kijken, want Nou ja, daar zijn we net... Uh, hebben we het net even over gehad. Uh, zijn we zijn aangekomen bij uh, De Sterren Staan Goed, met Goldie. Ja. Ja, ja dat is, uh, nou ja, echt een, uh, een radioklapper uh, geweest. Voor ons wel, jazeker. ja, zeker. Ja. ja, maar dit, dit klinkt ook heel lekker. Uh, de melodie... Uh, alles, alles bij elkaar, het klopt gewoon precies. Ja, super. Ja. Ja, dat dat merkten we ook al toen we hem uitbrachten. Dat het inderdaad op een gegeven moment gewoon uh, landelijk opgepakt werd. En uh, dat het voor ons, het is natuurlijk uh, uh, in proporties, maar voor ons was het een soort van uh, gevoel dat we een hitje hadden. Ja. Dat het echt wel uh, echt goed gedraaid. En uh, ja, gewoon meerdere malen per dag op de radio. En uh, ja, echt bijna, denk ik gewoon, uh, nou ja, bijna dagelijks gewoon interviews. En ja, uh, dat we ja. gebeld werden en joh. Uh, ...optredens van, van, van, van gegenereerd en zo. Dus dat ging echt uh, heel leuk. Ja, uh, was de drukste tijd waarschijnlijk ja, ook. Ja, was wel de drukste uh, tijd uh, inderdaad. En, uh, maar ook dat je nu nog steeds gewoon... Uh, ...mensen die ik heel lang niet gesproken heb... ...van vroeger op school... ...dat ze me nu ineens via Facebook een bericht gestuurd... ...van, hé, ik hoorde je vandaag op de radio met dat en dat liedje. En ik denk van, oh, maar dat is wel al 2,5 jaar geleden joh. En dat, uh, uh, uh. Dat wordt dus gewoon nog steeds gedraaid en... Uh, ja, super nou ja, gelukkig toch? zeg ik altijd maar. Ja. Want, ja, ja maar... Als, je, als je eenmaal in een, in een vergeethoekje komt, dan. Uh... Nee, precies. Nou ja, goed, daar, daarom blijven we ook natuurlijk gewoon singles uitbrengen. Want het is gewoon ja. leuk dat een single die, ja, die. eigenlijk ben je zelf niet zo heel veel mee bezig. Want je bent natuurlijk bezig met nieuwe muziek maken, nieuwe dingen. En dat je dan ineens een bericht krijgt van, van iemand die je eigenlijk nooit meer spreekt. En die dan een bericht van hey, ik hoorde die op de radio. En uh, ja, leuk dat dat liedje gedraaid wordt. Uh, en dat, dat zij een beetje het gevoel hebben van dat het nieuw is. wat eigenlijk al 2,5 jaar oud is. Ja, ja het is leuk nou, dat, dat, is inderdaad dat het misschien zo Dat scheelt je ego, zeg maar. Ja, natuurlijk. Ja, ja. ja. ja, zeker dat dat ja, ook. Dat is ook zo. Ja, nou ja goed. Dat is leuk. Kan je niet ontkennen, zeker. Ja, we gaan, uh, we gaan aan het draaien. De sterren zijn goed. Yes. Frankie en Goldie. Ik heb mijn ogen op de bar, dame. En in mijn hoofd zijn we allang samen.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 Zo, hè Lekker. Wel, hè? Ja, ja ah. gewoon, uh, dat je zegt van uh, het zonnetje buiten uh, lekker langs het strand. En uh, ja, dan Precies. zet je gewoon uh, Frankie en Goldie op. Ja, en dan ja. is het heerlijk. Ja, uh, heerlijk. En ja. uh, geniet het drankje erbij. Dacht het wel. Ja, toch? Nee, vind ik wel. Even kijken hoor, want wij hebben er nog, uh, nog veel meer natuurlijk voor jou. En uh, dat is, uh, even kijken hoor, uh, beste barman. Oh, oké, okay, ja. Ook een uh, liedje wat ik ook uit een beetje eigen... Uh, eigen uh, ja, dus ik wil niet zeggen dat hij autobiografisch is, dat niet. Ik ben wel Barman. Uh, Eén dag in de week doe ik uh, bijklussen in, uh, in de stad, in, uh, achter de bar. Ja. Dus daar heb ik een beetje uitgeput met dit liedje. Uh, maar vooral ook naar de mensen om me heen die, ik, uh, die vooral het, het, uh, het vak wat langer beoefenen. Uh, het was in het eigenlijk komt het een beetje ja, uit de tijd dat corona natuurlijk uh, er was. Dat die mensen natuurlijk geen werk hadden en uh, dat het uh, allemaal zwaar was voor die mensen. En een beetje met het idee van, joh, een soort van hart onder de riem. Ja, wat kan je voor ze doen? Ja, op dat moment vrij weinig. Uh, ik maak muziek, ik kan muziek maken voor ze. Nou ja, laat ik een leuk liedje schrijven over, uh, over de barman, over de beste barman. En uh, ja, zo is dit liedje eigenlijk een beetje ontstaan. Oké, okay, en dat, uh, dat heb je altijd eigenlijk een beetje gedaan, uh, barman? Of, uh? nee, nee, nee, nee, eigenlijk niet. Nee, ja, ik stond, normaal gesproken meestal aan de andere kant van de bar. Maar eigenlijk... Uh, aan ja, de goede kant van de bar. De goede, ja, precies. <laughs> aan, aan de goede kant van de bar, inderdaad. En uh, nee, ik denk dat het ongeveer... Nou, Eigenlijk via een vriend van mij, die had gesolliciteerd bij een bar. En uh, joh, uh, ja, ik werd op een gegeven moment via Facebook benaderd door die, door die eigenaar. Hij zei, oh, leuk dat je met mij gesolliciteerd hebt. Ik zei, joh, ik heb helemaal niet gesolliciteerd. Ik zei, wat is dit dan, joh? Maar het bleek dat hij dus, uh, die vriend van mij uh, had gesolliciteerd daar ook. Oh. Ja, dus zo ja, dus <laughs> ging het balletje rollen. Ik zei, joh, ik... Ja, hij zei, oh, maar wil je dan niet een keertje bij mij komen, weet je? Ik zei, nou, ik zeg, ik heb mijn eigen werk en eh, 40 uur per week. Ik zei, vind ik wel me meer zat. Ja, goed, toen ging die vriend van mij daar wel werken. En toen zat ik in de weekend, dan zat ik af en toe wel eens in die kroeg. En dan, als het dan druk was, dan sprong ik alsnog bij. En uh, zo ben ik er een beetje ingerold. En toen de, toen de corona kwam, toen gingen ze daar dicht, want het was een klein zaakje. En toen zaten we eigenlijk elke keer met, uh, ja, met een groepje uh, mensen die in de, in de horeca werkten. Zaten we dan bij een ander café dat dan wel nog open mocht omdat ze wat grotere zaak waren en wat meer uh, ja, wat ruimte hadden. Meer ruimte hadden. Ja, ja, zaten we daar. En die, ja, die op een gegeven moment uh, hadden die min, ook weinig personeel. En uh, toen werd ons gevraagd van joh, zouden jullie niet dan, als jullie toch vrij zijn, uh, zouden jullie niet bij ons kunnen komen helpen? Ja. En uh, ja, dat ben ik gaan doen. Eerst uh, één, één vrijdag in de twee weken. En op een gegeven moment werd het uh, elke vrijdag. En op een gegeven moment werd het uh, met de drukke weken, zoals nu met voetbal, vrijdag, zaterdag. En uh, soms ook de zondag erbij. En ja. daar waar ik, uh, waar ik kan uh, spring ik bij. En uh, vind ik het hartstikke leuk om te doen. Maar het is voor mij wel een, uh, een sidejob, zeg maar. Ja, een ja. baantje erbij, ja, naast ja. mijn eigen werk. Ja, want het is, uh, dus, dus vanavond ben je ook uh, de Sjaak? Ja, vanavond uh, ga ik ook uh, spring ik ook bij. Tijdens de, ik begin om negen uur, dus uh, mooi uh, gelijk bij de wedstrijd. Oké, okay. hey, we gaan er naartoe. Yes. Doe mij nog maar een drankje Zolang de dag maar loopt Is er niks aan de hand Veel gewerkt, keihard zweten Rest van de tijd binnengezeten Was te brak iets te ondernemen Nu ontspannen, lekker feesten Eindelijk vrijdag, het weekend begint Lang verwacht, ik heb zoveel zin Feestje hier, feestje daar zetten de drankjes koud, want ik kom eraan Door mijn glas tot aan de rand En ik dans de hele nacht Beste barman, doe mij nog maar een drankje Ben dorstig want ik dans, straks sta ik aan de kant Beste barman, doe mij nog maar een drankje Zolang de dag maar loopt, is er niks aan de hand Beste barman, ik wil niet zeiken, maar volgens mij sta ik hier al een tijdje Doe mij tien bier en een wijntje, en iets voor jezelf, oude tijger Nog een treintje, shots aan Boeka, voor ik straks weer in de hoek sta Feestje hier, feestje daar, zet de drankjes koud, want ik kom maar aan Zo mijn glas, tot aan de rand En ik dans de hele nacht Beste barman, doe mij nog maar een drankje En dorstig, want ik dans, straks sta ik aan de kant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 Dat was hem alweer. Ja, heerlijke heerlijke ja, ja. ja Net wat je zegt, voor de polonaise is hij net te kort. Ja, ja. Maar uh, ja, tegenwoordig hebben we heel veel apparatuur. Uh, een beetje goede kroegbaas die, die, die plakt hem gewoon uh, naar uh, een kleine vier minuten toe. Ja, ja somm sommige dj's die, die, die, die doen dat inderdaad. Aan de uh, ja, andere kant is het ook wel weer meer uh, in deze tijd zo dat heel veel liedjes juist... Uh, twee, drie coupletten hebben, maar vaak wordt er maar één gedraaid. Eén couplet ja, en één ja, refrein. Ja. En dan gaan ze weer naar het volgende nummer. Dus wat dat betreft uh, valt dit nummer eigenlijk best wel goed. Uh, vaak wordt hij dan wel net helemaal of net helemaal niet gedraaid. Uh, dus, maar toch wel, uh, ja. Het doet het ja, goed. Dus, uh, ja, ik, ik, ik, ik zie dit, uh, dit nummer ook een beetje als uh, een, het laatste rondje, zeg maar. Uh. Oh ja, ja, ja, ja, ja, ja, dat zou inderdaad ook nog kunnen. Ja, ja. Dus beste barman, doe mij nog maar een rondje. Ja, ja. Weet je? en ja. dan, ja. Ja, ja, voor ja dan, voor dan dan je dan eh. ja, ja, ja. Misschien, ja, ja. misschien ja. dat hij dan misschien net iets te vrolijk voor is. Maar het zou inderdaad uh, ja, wel kunnen. Je hoeft niet zip te zijn als het goed gesluiten natuurlijk. Nee, ja. dat is ik wel. Ja, het <laughs> ja, kan, ook, kan ook vlak voordat je naar huis gaat. Ja, toch? Ja, nee, inderdaad. Ja. Nee, ik hoor ook wel veel van uh, radio-dj's die dan ook nog wel eens uh, op het einde van een... Uh, van een uurtje, waar ik uh, ja, tijd over heb, heb vaak nog ja, twee ja. minuten over. Ja, ja, en dan past deze er ook vaak nog mooi tussen. Dus, ja, pracht, uh, ja. ja. ja dus zo ben ik ook wel eens op zoek. Maar uh, vaak uh, zijn de nummers die ik heb wat langer. Wat langer inderdaad, ja. ja, ja, ja, ja. Dan wordt het wat lastiger. En, ook, ja, ja, dan ben ik echt uh, ja. inderdaad sporadisch op zoek naar ja. en, en wat nummer nummers erin passen. Nou ja, bij deze. Ja. <laughs> uh, zo had ik hem eigenlijk ik nog niet gezien zo kort hoor. Laat ik het zo zeggen. Ja. Ik heb hem wel uh, regelmatig gedraaid, maar ja. eigenlijk nooit in de gaten gehad dat hij, dat hij zo kort was. Nou, in eerste instantie, ik dus ook niet. En, uh, we hebben hem gemaakt. En we hebben eigenlijk, ik was met Jeroen in de studio en het nummer was op een gegeven moment af. En, uh, nou, hij, maakte, hij bounced hem voor mij, zet hem op een sticky. En ik, uh, ik ga naar huis in de auto en ik, ben, ik heb hem Ik denk, nou, denk ik, een keer of nou, twintig al geluisterd. Want ik reed vanaf Groningen naar Amsterdam terug, dus dat is een flink eindrijden. En op een gegeven moment denk ik. Zat ik naar een display te kijken en ik zie 1 minuut 57 staan ik denk, hé, is dat de tijd of zo? Ik denk, hè, wat is dat? <laughs> en ik, op een gegeven moment, oh ja, het duurt maar 1 minuut 57, dus ik, ik, ik, ik heb Jeroen gelijk gebeld. Ik zeg, joh, uh, is er iets fout gegaan of uh, klopt het niet? Ik zeg, well, hij is zo kort. Hij zei, nee, nee, nee, dat is zo kort. Oh, ik zeg, nou, dat, dat had ik dus helemaal niet door toen we het aan het maken waren. En toen het uiteindelijk klaar was, dat had ik helemaal niet door dat het zo kort was. Ja. Ja, <laughs> ja, nou ja, het, het is een beetje zo, uh, zo ja, ja. Het is no nooit, niet echt zo gepland of zo, nou, maar... daar zeg ik het het, is, uh, het, het. het was mij niet eens opgevallen. Nee, het, het voelde je, voor uh, ons gewoon, toen we het aan het maken waren, was het af. En toen was het, hebben we er ook helemaal niet naar gekeken hoe, hoe lang of hoe kort het was. Het voelde gewoon goed zo. En uh, ja, toen hebben we ook gewoon uh, ja, afgerond. En ik kwam er echt pas later achter ook zelf dat het zo kort was eigenlijk. Ja, het ja, voelde voor mij ook niet kort toen ik het luisterde en zo. Dus uh, het voelde gewoon, nou ja, ik voelde gewoon dus, goed. Nu, nu ik zo hier uh, staat en met uh, je aan, aan het praten. Ja, ben, ja. Uh, ja dan, dan is ja, het rapport. Dan ja. valt het er wel op. Ja, leuk. ja. <laughs> hey, maar, um, ja niet vanavond. Ja, ook, uh, ook een beetje autobiografisch. Niet vanavond gaat het meer over. Uh, ja, je kent allemaal wel dat gevoel van uh, lange dagen werken, maandag met vrijdag en uh, druk druk druk. Uh, we zijn aan het einde van de week. Ben je natuurlijk uh, ben je wat moe. Uh, geen, ja. zin om, uh, geen zin om wat te doen. Je wil eigenlijk gewoon lekker thuis blijven. Een beetje tv kijken. En je rust, uh, je rust pakken. Ja. En uh, nou ja, goed. Uh, zo, zo, zo doe ik dat af en toe ook wel eens. Alleen dan gebeurt het regelmatig dat ik dan ineens gebeld word door vrienden: van joh, hey, uh, slappen, waar zit je? Uh, we staan op je te wachten. Uh, het is gezellig hier. Die en die is jarig Kom even langs. En, uh, nee, nee, nee. nee. Dan zeg ik: nee, nee, nee. nee. Ik, ik, ik, ik ben moe. ik heb uh, uh, Even niet. Ah, kom op joh, doe niet zo ongezellig. En uh, nou ja, voor ja, je het weet... Uh, ja, voor je het weet... Zit je, sta je toch, ja, sta, je, sta je toch weer in die kroeg te en te feesten. Ja. En negen uh, van tien keer zijn dat ook de leukste avonden. Dus uh, ja, toen eigenlijk... Uh, toen ik een nieuwe single moest maken... Toen uh, ja, kwam dit idee een beetje naar boven. En uh, ook deze was eigenlijk best wel snel geschreven. Dus uh, ja... Ook een maar, tijd van twee uh, uur? Ja, ook zoiets inderdaad. Ja, ja, ja ook, met, uh, ja, ook heel, heel rap. Eigenlijk vooral omdat ik het... Uh, ja ook op mezelf betrokken heb. Ja. Het, is, het is iets wat ik uh, regelmatig uh, meemaak. Heet ik, uh, ik heb zelf een hele slappe rug gehad. Wat dat betreft. <lacht> ja, dit ergste is nog. Dan zeg ik dat ik niet ga. En uiteindelijk ga ik als laatste weg. Weet je toch. Dus, ja je dus, Ja, ben, wat dat betreft <lacht> ben ik iemand die bang is... om, uh, om, om de gezelligheid te missen, zeg maar. Ja, uh, ja, ja. Dus uh, ja, dus het was voor mij heel makkelijk om hier, om hier iets over te schrijven. En uh, ja, dat bleek ook wel toen... Uh, toen hij af was, dat het vrij snel ging en uh, ja. ja. Dus, uh... hey, we gaan hem uh, even draaien en dan uh, gaan we nog eventjes snel iemand bellen. Yes. Niet vanavond, uh, Frankie. Hele week gewerkt, lui en moe. Laag op de bank, ogen toe. Vrienden bellen, vanuit de kroeg. Gezellig, feesten met de hele ploeg.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 ik had nog zo gezegd: Wij zien je niet vanavond, zo, niet vanavond. Ja, ja zo. ook weer een uh, lekker kort, oh, ook weer lekker een uh, lekker nummer. Kort maar krachtig. Ja toch? Ja. <laughs> dus, uh... Hey, uh, we, we hebben iemand aan de telefoon en dat is uh, Patrick van, uh, van Ancora. Gezellig. Ja. Patrick, een oh. hele, ja, goede middagavond, hoe je het zeggen ja. wil, ja. Ja, voor mij is het ja. eigenlijk al een beetje avond. Ja, bijna wel, hè. Ja. Hé, <laughs> hm. hey, um, ja, jullie hebben een nieuwe single uitgebracht. Ja. Althans, in een jasje, in Nederlandstalig, uh, de cover van uh, Billy Joel Speel nog een keertje Piano Man. Ja, dat klopt, ja. Ja, daar zijn we eigenlijk een paar jaar mee bezig geweest om het wel of niet uit te brengen. Ja. Want dat is natuurlijk wel ja, een klassieker zeg maar, die iedereen kent en uh, om daar een eigen uh, invulling aan te geven, dat is wel een risicootje, er kan twee kanten op. En, uh, maar uiteindelijk moet ik zeggen, Texas is heel, heel goed geworden, de bewerking is door uitgevoerd fantastisch gedaan. We zijn er heel blij mee en we merken ook uh, in het land dat uh, de mensen het ook heel leuk vinden, dus ja. Ja, nou ja, het gaat in ieder geval uh, goed met jullie. En, uh... ja. Ja, want uh, de, ik, ik weet nog, Patrick, of uh, ja, Patrick, uh, toen uh, destijds was Martin Doms geloof ik bij jullie, hè? Ja, dat is inmiddels al, uh, al bijna negen jaar geleden. Ja, dat is al uh, uh. een tijdje terug dat hij zich uh, teruggetreden heeft en uh, eigenlijk solo uh, verder is gegaan. Ja, dat klopt, ja. En toen hebben ze mij gevonden. En, en toen uh, hebben ze jou. Uh... Ja. <laughs> Toen mocht ik het dek schoppen. Ja, toen nou, uh... ben je naar voren geduwd op of... Uh... <laughs> ja, die, die, die helpt wel eens mee. Ja, ja, de ebelen, nou is, uh... ja nee, dat is heel leuk. Het is ook heel leuk om samen een beetje hetzelfde te doen en toch los van elkaar. Ja. Uh, hè, we zijn vaak pap, allebei. En kom je thuis, heb je mooie verhalen. Het is uh, ook leuk om te zien hoe zij het doet en omgekeerd ook. Dus nee, dat is wel uh, heel bijzonder, denk ik. Ja, ja want uh, ik, ik herinner me ook nog dat jullie uh, toen een ongeluk uh, hebben gehad. Gelukkig allemaal oh, ja. goed afgelopen. Oh, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Ja, dat was onvoorstelbaar. Ja. Op weg naar huis, uh, uh, in slaapgevallen, achter op een vrachtauto gereden. En uh, ja. ik heb wel eens auto's gezien die er slechter aan toe waren. Of minder slechter aan toe waren, maar waar mensen gewoon... Uh, uh, ja, waar het niet goed mee afgelopen is. Ja. We hebben zoveel geluk gehad, ja, ja. Ja, ja ik heb Melina inderdaad nog gesproken... Uh, ja, was eigenlijk net na het ongeluk. Uh, Samen. Okay. Ja. ja. En uh, ja, toen... Uh, ik zag de foto's en toen dacht ik van, nou, ja. want, uh, dat is gelukkig uh, heel goed ja, afgelopen, laten we het zo ja, zeggen. we hadden wel uh, tien hengeltjes op de schouder, denk ik. Ja, ja, ja, ja, ja. Ja. Maar in de tussentijd, uh, ja, is het jullie uh, verder goed afgegaan? Ja, zeker. Ja, zeker. En, uh, we hebben uh, een hele mooie agenda inmiddels, we hebben hele mooie uh, ja, nummers mogen opnemen al die jaren. We zijn... Uh, ja, weer in het buitenland geweest, natuurlijk, hè, met muziekreizen of clubopnames. Dus het is gewoon een heel dynamisch uh, uh, ja, project om er uh, onderdeel van te mogen zijn. Is echt ja. leuk. Ja, want uh, is het ook de bedoeling dat jullie gewoon als Ancora uh, door blijven gaan? Of, of doen jullie ook nog wat uh, uh, solo? Nee, Ancora is wel uh, uh, zeg maar het hoofdbezigheid van iedereen. Ja. Zoals zo'n Harm die, uh, die, die treedt ook wel solo op. Maar ja, Patrick en ik uh, volgens nog niet, omdat het ja, gaat zo goed. En als iedereen daarna zijn eigen agenda gaat aanhouden, dat is niet te doen. hè? Dus je moet ook wel uh, keuzes maken. Ja. Ik moet zeggen, de laatste, de laatste jaar, uh, twee jaar, het trekt ontzettend aan. Ook de agenda weer na de corona. De corona natuurlijk flikkte, net als iedereen. Maar uh, we zitten nu alweer op het niveau uh, van voor corona. Dus dat gaat eigenlijk precies zoals moet. Ja. ja, want ik, ik, toen ik jullie zag, uh, dacht ik uh, gelijk aan een, een serie die ik uh, vroeger altijd keek. En dat heette de Onidin Line. Oh ja. Dat oh, euh, het, oh. <laughs> een grote schip, die, die, die, uh, met al die masten. Ja, ja, ja, ja, vaag. Ja, ja, ja. Dat echt, uh, ja. Oh, dat ja. Ja, de, de, de, ja. Daar moest ik toen, uh, toen, eigenlijk in één keer aan denken. Ik denk, oh, ja. Een ja, soort, gaan, soort groepje uh, schippers uh, die uh, samen zijn gevoegd. <laughs> ja, het thema is natuurlijk wel varen bij ons, ook wel eens van afstappen, ik bedoel nu met de piano en uh, dat heeft eigenlijk niks meer met varen te maken. Het nee, nee, is nee. ook wel leuk om, om ook wat andere thema's aan te snijden, dat ligt ja. een beetje aan ja, hoe het uitkomt. Maar goed, het is uh, hoofdtegens ook wel boten en de zee en uh, alles daaromheen. Dat is ook wel heel bijzonder als je dan mensen spreekt die uit dat leven komen, hè, die zelf op de vaart zitten. Ja. Dat die daar ook wel ja, daar heel erg waarderen dat wij dat doen. En dat is toch wel heel mooi om, uh, om te zien. Ja, is dat ook de reden waarom Belinda Zeven Oceanen hebt gezongen? Of? Nee, dat niet. Nee, dat, is, uh, dat is gewoon een vertaling vanuit het Zuid-Afrikaanse Ja, klopt. Ja, uh, ja nee, dat... Uh, maar ja, zo zie je weer. Ja, ja, ja. Dat, dat brengt alles, alles te samen. He. Ja. Hey, maar um, ja, wat kunnen we nog meer verwachten van Angora? Uh, blijft dat zo nou, zijn, doorgaan? We, zijn, uh, ja, we gaan eind juli nog een boottocht doen, maar die is inmiddels uitverkocht. We gaan in, uh, in november naar Duitsland met fans twee dagen. Uh, er komt een nieuwe plaat van ons uit en dat wordt een uh, duet. En ik mag nog niet zeggen, hoe zou ik dat heel graag zo doen, maar met wie er is. Maar ik denk uh, dat het naar geen van zijn stoel valt. Ja. En die, die plaat <laughs> komt uh, begin uh, september uit en daar zijn okay. we nu druk mee. Gaan we het volgende week inzingen. Okay. Ja, dat wordt spectaculair. Dus uh, ja, ik denk komend jaar uh, ja, dat we nog hier en daar wel voor wat, uh, wat sensatie zorgen. Nou, ons in ieder geval op de hoogte. Dat gaan we zeker doen, ja. En uh, nou ja, waar kunnen mensen jullie volgen? Het makkelijkste is als je naar ancora.nu gaat. En daar staat alle informatie op de socials, de uitjes die we doen, de optredens. Daar kun je alles over ons vinden. Ja, en doen jullie ook nog een beetje gekke bekken trekken op TikTok en zo? Of? Uh, TikTok zijn we niet zo actief op, maar oh. wel uh, Facebook houden we alles bij. Als we optredens hebben, staat er wat op. Als we nieuwtjes hebben, staat er wat op. En Instagram. Oké, okay, en dat is per persoon of kennen ze daar ook op uh, Ancora? Uh... Dat is echt Ancora, ja. Alles wat met Ancora te maken heeft. Ja. Ah, oké. Okay. Patrick, dan wens ik jou nog een hele fijne avond en uh, fijne goede optredens. Nou, dankjewel voor je belletje. Uh, groetjes daar in de mooie Zandvoort. En uh, ja. geniet nog wel het weekend. En uh, Belinda natuurlijk ook de groetjes. Oh, dat ga ik zeker doen. Dat vind ze leuk. Ja, en als jij hem uh, dan uh, aankondigt, dan ga ik hem draaien. Oké. Okay, uh, dames en heren, thuis aan de radio. Hier is de nieuwe van Ancora. Speel nog een keertje. Hey, dankjewel, Patrick. Yo, doei. Hey, hey. Het is vijf voor twaalf. In ons stamcafé. De kroegbaas luidt de bel. De laatste ronde, die is van mij, dus kom nu maar hier en bestel. De sfeer was weer top, ik heb me goed vermaakt. Gezellig en net niet te druk. En de vriend van Sophie had hem goed geraakt. Die de zo van zijn kruk. Oh ja. Bij de nooduitgang, daar zit de belangrijkste vent. Volgens mij zit hij daar al zijn leven lang, speelt liedjes niet. Zo, dat was dan de formatie Ancora en speel nog een keertje pianoman. Ja, want wat, wat, uh, is wel is ook een beetje muziek waar jij naar, naar luistert. Oh, zeker. zeker. Uh, ik ben zelf opgevoed met heel veel verschillende soorten muziek. Mijn vader, uh, ik ben, uh, afgelopen, uh, afgelopen maand ben ik met hem naar uh, Bruce Tingsby geweest. Echt superleuk, uh, daar hou ik ook van. Hij vindt dat geweldig. Ik heb hem meegenomen naar, uh, naar de Eagles in, uh, in, in Arnhem. Ook hartstikke leuk. Ja. Uh, dus, zat je, je wel een beetje vooraan? Ik zat de uh, Golden Circle, jazeker. Ja, ja, Oké, okay, want uh, ja, ik heb zoveel klachten gehoord. Uh, oh, echt? Ja. Nee, ja, ik, ik, ik heb niet echt klachten erover. Ik vind alleen, uh, als ik het dan vergelijk met het concert van Bruce Springsteen... waar we vorige week geweest zijn. Uh, die, is gewoon echt, die, die man is 74. En die staat gewoon ja. te, te hossen en te springen. En goed, dan is het misschien... Qua, uh, qua stem, af en toe uh, zit hij er misschien een keer naast en zo. Maar dat neem je voor lief, want die man is zo, zo enthousiast en ja, er zit zoveel lol in. En ja, de, het contrast met, met, met de Eagles is dan: er staan zes gasten op een rij, er zit er eentje achter de drum. Maar die staan gewoon te spelen en, en die spelen geweldig hoor. Als je je ogen dicht doet, is het gewoon net of je een plaats staat te luisteren. Maar er gebeurt verder, om te kijken, is het gewoon super saai. Ja. Want ze, staan, ze staan er met, met z'n allen op een rijtje gitaar te spelen en er gebeurt niks. En, nee. en, en ja, goed. Dat is, dat is dan hè? ook mooi. Want ja, het is mooie muziek. En ik, en ik hou ervan, ik ben echt fan van ze. Alleen voor een concert vond ik het wel heel jammer... Om, dat, dat er niks, ja, niet zoveel veel gebeurt. Maar maar goed. Ik, ik zeg altijd dan... Eh, dan heb je de Rolling Stones. Ja. En daar, daar gebeurt wel wat. Ond ja, nee, Ondanks dat, dat ze heel veel noten daarna zitten. Maar. Ja, nee, precies. Nou goed, ja goed, dus dat is, dat is dan de andere kant. Kijk, hun, ja. hebben, hun, hebben, hun zingen het geweldig. En ze ja. spelen geweldig. En alles is echt gewoon on point. En... En, en dat is ook mooi om naar te luisteren en om bij te zijn. Uh, het is alleen heel anders dan bijvoorbeeld een, een Rolling Stones inderdaad... waar ik ook met, met, met die oude geweest ben. Ja. Uh, of, of een Bruce Springsteen. En dat is even een andere show. Kijk, die, die missen dan wat noten. En, en joh, die komen af en toe een keer ademtekort. Maar dat is ook niet zo gek als je van links naar rechts over het podium rent... en je bent 74. En, uh, nee, dat, dat, maar dat vind ik leuk. En, en, en, maar ja, mijn moeder die komt uit Amsterdam... die luistert altijd... Uh, uh, wat is dat? Uh, Ramse Chaffee... Uh, Robert Long, dat soort dingen, dus daar ben ik ook mee op gegroeid. Ja. En uh, ja, goed, op school groeide je op met, met popmuziek, met uh, hip-hopmuziek, uh, ja, eigenlijk van alles. En uh, ja, ik hou ook van, van, uh, van metalmuziek, vind ik ook heel tof. Ik ben echt, ik, ja, ze zeggen wel eens: van joh, ik hou van alle stijlen, maar ik luister af en toe ook gewoon zelfs klassieke muziek en dat vind ik ook heel fijn om naar te luisteren. En uh, vooral alles, van alles een beetje, een uurtje van dit, een uurtje van dat. Je zal mij nooit ja. echt een, uh, betrappen op een uur lang of een, of een hele dag lang uh, één soort muziek. Uh, op het werk ook, joh. Uh, luister ik een uurtje naar een radio waar ze housemuziek draaien. Dan luister ik het uh, uurtje daarna naar een, uh, een ethische zender. Uh, zo wissel ik ja. dat af en dat vind ik heel fijn. En, uh, ik probeer dat ook terug te brengen in mijn, uh, in mijn muziek zelf. Ja, dus, uh, ja. Nou, we gaan zo uh, uh, afscheid nemen, uh, dat doen we dan eventjes uh, na het nieuws, want uh, het gaat heel erg dringen, zie ik. Oh, ik, ik lul te veel. Nou ja, maar, nou, Sorry. Goed, uh, nee, nee, maar uh, ja, uh, nieuws moet er ook even... Uh, nee, belangrijk, Tuurlijk. mensen moeten op de hoogte dus, gehouden uh, worden. Nou, dat dus uh, doen we, komen we zo nog heel snel even terug met de laatste single. Gezellig.